8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Onrust in laakkwartier Den Haag na inval. De Republikeinse gouverneur van Wisconsin mag aanblijven. En venusovergang in Nederland nauwelijks te zien. In het laakkwartier in Den Haag hebben omstanders zich gisteravond tegen de politie gekeerd. Agenten omsingelden een huis waar een verdachte van een schietpartij zich had verschanst. Zo'n 50 omstanders gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Volgens een verslaggever van OmroepWist werd er een vuurwerkbom naar de politie gegooid. toen de verdachte naar buiten werd gebracht. De mobiele eenheid voerde charges uit. Van de omstanders is niemand opgepakt. De drie mensen die in het huis waren, zijn wel aangehouden. Behalve de 30-jarige verdachte zijn dat twee vrouwen. De man naar wie de politie op zoek was, zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in de Haagse Molenwijk twee jaar geleden. Gisteren werd hij op straat herkend door een agent. De republikeinse gouverneur Walker van de Amerikaanse staat Wisconsin mag aanblijven. In een tussentijdse verkiezing die was uitgeschreven vanwege zijn omstreden beleid versloeg hij zijn democratische tegenkandidaat. Het was de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een recall election werd gehouden. Zo'n tussentijdse verkiezing wordt uitgeschreven als er genoeg handtekeningen voor worden verzameld. De Republikein Walker kreeg veel kritiek vanwege een wet... om de rechten van ambtenarenvakbonden fors te beperken. Dat de inwoners van Wisconsin hem toch niet hebben weggestemd... is een tegenvaller voor president Obama. De uitslag geldt als een graadmeter voor de presidentsverkiezingen in november. In Canada zijn opnieuw met de post lichaamsdelen verstuurd. Twee scholen in Vancouver hebben pakketjes gekregen... met daarin een hand en een voet. De politie onderzoekt of de lichaamsdelen van de Chinese student zijn die vermoord zou zijn door de pornoacteur Luca Rocco Magnotta. Vorige week ontvingen politieke partijen in Ottawa... postpakketjes met lichaamsdelen van de vermoorde Chinees. Zijn hoofd, een hand en een voet waren nog spoorloos. De 29-jarige Magnotta wordt verdacht van de moord... Hij zet een filmpje online waarop te zien is dat hij de man ombrengt. Maandag werd hij opgepakt in Berlijn. De politie in Vancouver zegt dat het nog te vroeg is... om een verband te leggen tussen de zaak van Magnotta en de nieuwe vondsten. Het wordt voor Russen lastiger om te demonstreren. Het parlement heeft ingestemd met een omstreden wet tegen demonstraties. Daardoor worden de boetes voor meedoen aan illegale demonstraties meer dan 100 keer zo hoog. Omgerekend ruim 7000 euro. De organisatie van demonstraties staat nog hogere straffen te wachten. Die kunnen oplopen tot omgerekend 24.000 euro. Ook mogen demonstranten straks hun gezicht niet meer bedekken. Oppositieleden zijn bang dat de nieuwe regels tegenstanders van president Poetin monddood maken. Het Nigeriaanse leger zegt dat het zeker 16 leden van de radicaal-islamitische beweging Boko Haram heeft gedood. Dat gebeurde volgens het leger tijdens een vuurgevecht in de noordoostelijke stad Maiduguri. Militanten openden het vuur op veiligheidsagenten die aan het werk waren in de stad, zegt een woordvoerder. En daarop schoten de militairen terug. Volgens het leger zijn er geen militairen omgekomen. Maiduguri is een van de bolwerken van Boko Haram, een terreurbeweging die het vooral heeft voorzien op christelijke doelen. Zo zat Boko Haram zondag achter een zelfmoordaanslag bij een kerk in Noord-Nigeria, waarbij zeker twaalf mensen omkwamen. Bij de Pakistanse versie van Sesamstraat zijn miljoenen dollars verduisterd. De Amerikaanse overheid, die de productie met ontwikkelingsgeld ondersteunt, heeft verdere bijdragen stopgezet. Volgens een Pakistaanse krant heeft de producent het geld van de Amerikanen gebruikt om oude schulden af te lossen. En zou hij lucratieve contracten aan familieleden hebben gegeven. De producent spreekt alle beschuldigingen tegen. Het Amerikaanse ontwikkelingsprogramma stopte ruim 5 miljoen euro in het tv-programma. Pakistaanse kinderen kunnen sinds vorig najaar weer naar een eigen versie van Sesamstraat kijken. Nederlanders hebben vanochtend nauwelijks zicht gehad op de Venusovergang. Een dik pak bewolking verhinderde dat mensen Venus als een zwarte stip voorbij de zon konden zien schuiven. Verschillende sterrenwachten waren geopend en ook op andere plaatsen waren sterrenkijkers opgesteld, maar de zon bleef achter de wolken verscholen. Onder meer in Oost-Azië, Australië en de Verenigde Staten was het verschijnsel wel te zien. Op de volgende Venusovergang is het nog even wachten, die vindt plaats in het jaar 2117. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen, vanmiddag af en toe zon. Het wordt 16 graden aan zee, 18 graden in het binnenland. Morgen een stuk warmer, met maximaal rond 22 graden... maar verspreid over het land een enkele regen- of onweersbui. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het minder warm. ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staat nu zo'n 120 kilometer file. Door de regen zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. Er zijn weinig bijzonderheden. Er vallen er maar een paar op. En dat is de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en Knoop Heide. staat 8 kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en Haarlem Zuid 6. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... daar staat er langs de langste file tussen Ochten en Tielwest 11 kilometer.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het is de hoogste tijd dat Nederland ook gaat onderzoeken... of hier sprake is van het manipuleren van voetbalwedstrijden. We spreken de onderzoeker op dit gebied, Ben van Rompuy. En bij omstraat in Pakistan verdween het geld wel heel gemakkelijk. En straks wordt bekend wie de lijsttrekker van GroenLinks wordt. Sap of Dibi? Ik ga niet toelaten dat een aantal mensen... met prehistorische opvattingen over democratie... dat die de waarde van GroenLinks verkwanselen. Deze verkiezingen hebben in ieder geval bij de partij geen rust gebracht. GroenLinks maakt vanmiddag bekend wie de lijsttrekker voor de komende verkiezingen gaat worden. De leden van de partij kunnen kiezen, konden kiezen tussen fractieleider Jolande Sap en Kamerlid Tovic Dibi. U hoorde hem zojuist. Verslaggever Hans Andringa. Hans, de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker bracht de P van de A een nieuw elan. Uh, CDA ook wat extra uh, punten bij de peilingen. Waarom lukt dat toch niet bij GroenLinks? Nou, vanwege het grote verschil uh, waarin, die situatie, uh, waarin die partijen zich uh, bevinden bij de Partij van de Arbeid en het CDA. Daar was niet echt een lijsttrekker. Uh, dus daar konden de mensen zich kandidaat stellen om het te worden. Bij GroenLinks ging iedereen er stilletjes van uit... dat Jolande Sap de gedoodsverfde lijsttrekker was. En toen was dat plotseling uh, Tovik Dibi. En dat gaf een hoop uh, verwarring en gedoe binnen de partij. Want ja, wat moet je dan met plotseling twee kandidaten? Er zou eerst geen referendum komen en daarna wel weer... Uh, Dibi, die kreeg eerst uh, een soort van spreekverbod. Hij zou ongeschikt zijn voor het leiderschap. Kortom, uh, ja, dat zag er allemaal uh, niet vrij uit. En daarom heeft de partij nou niet echt een swing naar boven kunnen maken met uh, de laatste lijsttrekkersverkiezing. Nee, Ik had alleen naar buitenweg uh, net voor acht uur wilde er liever niet te veel over kwijt. Maar heeft de partij schade opgelopen door dit referendum? Nou, als je bijvoorbeeld naar uh, de peilingen kijkt, dan uh, moet je zeggen dat de grootste schade al aangericht was. Want uh, de partij heeft uh, tien zetels nu in de Kamer. Nou, dat zijn er in de peilingen zes, vijf, vier. Uh, en na die debatten hebben we helemaal geen uh, herstel gezien. Of amper een uh, herstel. Dus ja, ook stel dat uh, Jolande Sap wint... dan zit je met een leider die het uh, voor die lijsttrekkersverkiezingen... voordat hij de circus en al die debatten... Uh, toch niet overkwam als een populair iemand... en een, een krachtig leider die die partij... Uh, stevig bij de hand neemt. Dus ook als straks de uitslag bekend is... dan zit je met een partij die toch niet in een opwaartse lijn zit... maar zit er nog steeds op de helft van een aantal zetels dat ze nu hebben. En dat is toch wel een groot probleem. Ja, en over dat leiderschap uiteindelijk van Jolande Sap... want de verwachting is wel dat zij gaat winnen... Ja. maar het zitten we natuurlijk in de cijfers. Hè? Dat moet dan overduidelijk zijn, zonder uh, twijfel, boven iedere twijfel verheven. Wat als dat niet zo is? Ja, als je bij uh, GroenLinks in het kamp Sap uh, gaat uh, vragen van uh, wat zal het worden... dan hopen ze toch wel dat uh, Dibi daar ongeveer 15, maximaal 20 procent uh, gaat halen. Want anders dan zou je in de situatie terecht kunnen komen... stel dat het beduidend meer gaat worden voor Dibi... dat je dan wel Jolanda Sap hebt als uh, nieuwe lijsttrekker... maar dat er een tegenkandidaat is met totaal andere ideeën... waar het met de partij naartoe moet, die ook nog heel veel aanhang heeft... Ja, en uh, wat moet je dan uh, met Dibi doen? Want ja, die moet je dan ook wel weer een plek zien te geven binnen die uh, partij... terwijl die daar juist zoveel kritiek op hebt. En je hebt niet een leider die ver verheven boven de rest staat... waarvan duidelijk is dat dat onze leider is die iedereen steunt. Hm. Maar Hans, wat moet je met Dibi doen als hij inderdaad zo rond de 15% uh, krijgt? Want dan zien ze hem ook niet echt zitten. En dan zit je ook nog met iemand die de sfeer in de fractie niet goed vindt. Ja, als u nu aan Diepi vraagt wat ga je doen na de uitslag... dan uh, houdt hij nog even zijn kruid uh, droog. Maar ja, hij zal ook wel even kijken uh, hoeveel aanhang heb ik binnen de partij. Als dat echt uh, minim is, ja, dan moet hij zich ook gaan afvragen... met al mijn kritiek op de partij, op de lijn, op de politieke keuzes... en op het functioneren van de fractie... kan ik hier nog uh, vrolijk, vrij en onverveerd uh, in de fractie zitten na de, na de verkiezingen. Je moet er maar zin in hebben onder die omstandigheden. En er is ook nog een keuze dat uh, de selectiecommissie hem op een niet al te hoge plek zit, geeft. Maar dat is ook wel weer gevaarlijk, want uh, ja, dan ontstaat snel het beeld van... Uh, ze proberen hem de mond te snoeren en als wraak van een partij op een kritische lid. En dat is ook weer niet een mooi plaatje voor GroenLinks. Nou Hans, dat wordt een leuke bijeenkomst uh, vanmiddag. Ja, er wordt <laughs> ook nog een uh, verkiezingsprogramma gepresenteerd ja. en natuurlijk de leider... Dus ja, je kan wel nagaan hoe dat uh, gaat. Uh, uh, het, het is natuurlijk toch een beetje feest in ballonnen... en vele applaus voor de leider en ook voor het uh, partijprogramma. En ook bij GroenLinks, net als bij uh, de SP. Iedereen die gaat ervoor en iedereen wil regeren... en iedereen denkt dat 12 september een fantastische uitslag wordt. Hans, we horen van je later vandaag over GroenLinks. Dan door naar... Uh... De KNVB, want het is blij dat minister Schippers van Sport... toch een onderzoek instelt naar matchfixing. Oftewel omkoping bij sportwedstrijden. De minister wilde in eerste instantie niet. Ook al drong de Tweede Kamer daar sterk op aan. KNVB-directeur Bert van Oostveen... die spraken we eerder is blij dat de minister overstag is gegaan. KVB en de clubs hebben al eerder gepleit om uh, toch met elkaar eens een, een, een, een te kijken naar de feiten uh, met betrekking tot matchfixing. Ik ben ook blij dat dat nu uh, wat bredere steun krijgt. Uh, ik heb begrepen dat de minister zich heeft laten informeren op een recente bijeenkomst. Uh, en ik denk dat het goed is dat we met elkaar, uh, KVB biedt zich ook aan om daarin mee te denken. Gaan kijken van hoe we uh, in ieder geval de aard en de omvang in Nederland met elkaar kunnen bepalen. Ja, die bijeenkomst was een internationale conferentie in Kopenhagen. Daar was ook Ben van Rompuy van het Tobias Asser Instituut. Hij onderzoekt sport en recht en in het bijzonder dat matchfixing. Meneer van Rompuy, goedemorgen. Goedemorgen. Dat matchfixing, dat komt in verschillende vormen voor. Hè? Kunt, u, kunt u eens wat voorbeelden geven? Uh, ja, in, in het algemeen matchfixing is het frauduleus manipuleren van sportresultaten. Ja. Uh, dat kan letterlijk gaan om de resultaten, de uitslag van een match. Maar je hebt ook spotfixing, waar er gewed wordt op bepaalde evenementen in een wedstrijd. Bijvoorbeeld de eerste gele kaart, wanneer een uh, corner valt en, en dergelijke meer. Dat kan, dat kan ook heel legaal gebeuren, toch? Uh, dat uh, kan legaal gebeuren, maar dat, dat het, uh, ja, uh, heeft vooral uh, plaats in het illegale circuit. Ja. Nou begrijpen wij dat de EU uh, al langer bezig is met de strijd tegen matchfixing. en zich zorgen heeft gemaakt over de naïeve houding van Nederland. Klopt het dat wij naïef zijn geweest? en met name ook minister Schippers dan in deze? Dat ze in eerste instantie zo'n onderzoek helemaal niet wilden. Um, naïef in die zin, als, als de onderliggende gedachte is uh, dat, dat Nederlands, uh, de Nederlandse sportwereld niet uh, ja, uh, vatbaar zou kunnen zijn voor matchfixing. Ik denk dat dat, dat dat een misvatting zou zijn. Dat is ook de heersende opvattingen die er heerden in andere landen, Denemarken, Zweden, Finland, um, tot er bepaalde uh, schandalen uitbreken. En, en ik denk, daarom ben ik ook blij met dit onderzoek, uh, dat, er, dat er inderdaad proactief gehandeld wordt en niet nee. dat men wacht op een, op een schandaal voor al eerder uh, reactief gehandeld Goed, wordt. Het gebeurt gewoonweg in Nederland. Wat gebeurt er dan in Nederland? Waar zijn er aanwijzingen voor? Wel, ik heb niet gezegd dat het gebeurt in Nederland. Ik hoop, ik hoop alleszins van niet. Um, er zijn alleszins wel indicatoren dat, er, dat er in Nederland, uh, net als andere landen, een, risico, uh, een risicofactor vertoont. Um, dus ik, ik hoop dat in Nederland er, er, er tot dusver geen sprake is van matchfixing. Um, maar opnieuw, het is naïef uh, om, om te denken dat het niet zou kunnen. En waarom loopt Nederland het risico? Nederland loopt uh, zoveel uh, het risico als andere landen. Um, er, er wordt meer en meer... Het is eigenlijk gestart in de Aziatische markt, waar, waar gokken heel uh, populair is. En wat je ziet, dat eigenlijk het, het grootste deel van de competitie ondertussen um, gefixt is. Um, dus die focus is meer en meer ook gekomen op de Europese markt. En dat men gaat gokken op Europese uh, voetbalwedstrijden, um, maar ook andere wedstrijden, zowel op professioneel als amateur uh, niveau. Um, en gelet op de schandalen die nu stilaan jammer genoeg in Italië, in Duitsland enzovoort naar boven komen, um, is het duidelijk dat, dat ja, dit, dit kan in elk Europees land gebeuren. Meneer Van Rompuy, u heeft blijkbaar de minister overtuigd op die bijeenkomst in Kopenhagen, want nu wil zij toch een onderzoek. Nu hebben we haar brief van de Tweede Kamer. Daar is ons niet helemaal duidelijk wat ze nou wil onderzoeken. Ze wil het overlaten aan de sector zelf. Integriteit in de sportsector primair door de aanbieders en deelnemers moet worden gewaarborgd. Mm -hmm. Kan dat? Kan de sector dat zelf oplossen? Um, twee dingen. Uh, ik denk één, uh, de bijeenkomst in Kopenhagen... Uh, georganiseerd door het Deense voorzitterschap. It het verrast mij enigszins een beetje dat dat dan de aanleiding is geweest... om dan toch een onderzoek in te stellen. Nou, ook het Italiaanse schandaal, schrijft de minister zelf ja, in die brief. Ja. ja, maar dat was bijvoorbeeld ook al bekend... toen uh, we op 24 mei in de Tweede Kamer een hoorzitting uh, hadden. Okay. <hij> en nu de sector. Kan, kan, die, kan die dat zelf oplossen? De sector kan dit niet zelf oplossen. Ik denk, uh, je moet ook een onderscheid maken. Je hebt ook niet gokgerelateerd matchfixing. Dat men, de, dat men eigenlijk uh, bepaalde uh, wedstrijden gaat manipuleren, uh, omdat er een inzet is, bijvoorbeeld deelname aan een competitie of uh, relegatie naar een lagere divisie en, en dergelijke meer. Dat zijn dingen die de sportwereld moet aanpakken. Dat is intern. Goekrelateerde um, uh, matchfixing. Dat is iets dat de sportwereld niet kan aanpakken. Heeft gewoon niet de competentie. Um, kan disciplinaire sancties opleggen aan spelers die benaderd worden. Maar het zijn de partijen die hen benaderen. Criminele organisaties. Ja, daar hebben zij geen juridictie over. Um, dus het moet in samenwerking gebeuren met overheid, politie justitie. Ja, Dat zegt ook Bert van Oostveen. Directeur betaald voetbal van de KNVB vanochtend in het Radio 1-journaal. Um, wij kunnen niks beginnen tegen... Criminelen. Het gaat om vaak grote illegale goksyndicaten. U zegt dus eigenlijk, justitie is aanzet. Ik denk dat beide aanzet zijn. Uh, dat het een dialoog tussen de twee moet zijn. Um, de sportwereld kan dit niet alleen. Um, heeft natuurlijk wel... Primair die verantwoordelijkheid om integriteit uh, uh, uh, te verzekeren. Ja. Um, maar als er inderdaad indicaties zijn van opvallende um, gokpatronen en dergelijke meer, of, of bepaalde spelers worden benaderd, ja, dan moet er in samenwerking met politie en justitie opgetreden maar, worden. Maar dan zo'n onderzoek van Schippers, wat Schippers voorstelt, dat zou ja. dat er niet gelijk uitgevoerd moeten worden door justitie? Ik, uh, zoals zo ik, ik het begrepen heb, is dat onderzoek vooral verkennend. In die zin um, is er een probleem in Nederland tot dusver. Um, opnieuw, ik hoop van niet. Uh, maar ook vooral, en dat denk ik dat het heel belangrijk is dat de minister dat nu herkent, dat er ook moet onderzocht worden of, of de bestaande wetgeving, bestaande regelgevend kader, of dat dat voldoende is om probleem zich voordoen, om dan ook daadwerkelijk te kunnen ageren. Goed. Ben van Rompuy van het Tobias Asscher Instituut. Dank u wel. Graag gedaan. Amerikanen geven geen cent subsidie meer aan de Pakistaanse versie van Sesamstraat. Nu blijkt dat de producer het geld voor zichzelf heeft gebruikt. Eerste verkiezinformatie bij de AWB. Dennis Mooi. Marcel, door de regen zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. Er zijn geen bijzonderheden. Uh, even korte upda update. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Budel en, en de Heide middels 9 kilometer. En de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, Tussen Ochten en Wadenooien in totaal 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, straks meer hoor, over Sesamstraat. Eerst als u de hitparade van deze week bekijkt... dan ziet u daar heel veel veel voetballiedjes in staan. Nou, de een gruwelt ervan, de ander kan ze niet vaak genoeg horen en mee brullen. Verslaggever Jeroen Schutheiser duikt in het heden en verleden van de EK-hit... en doet die samen met hitkenner Johan van Sloten. André van Duin moeten we bedanken... Hij was een van de eersten die brood zag in het maken van een EK-plaat. Dat was in uh, 1980. André was de eerste die er echt succes mee had. En hij was zo slim om het ook een paar maanden voor het EK uit te brengen. Dus hij was niet afhankelijk van resultaten. Hij was alleen maar afhankelijk van het optimisme dat we hadden... dat Nederland het goed zou doen. Uh, en toen 88 hè? En in 1988 hadden we André Hazes met Wij houden van Oranje... Aanvankelijk helemaal geen hit werd, want het was een half jaar voor het EK al uitgebracht. Het flopte zelfs totdat Nederland een paar wedstrijden won. En mensen ineens dachten, hé, hey, André Hazes heeft er ook nog een liedje over gemaakt. Toen werd het pas een hit en hij kwam op één. En ik denk dat we bijna 25 jaar later toch wel kunnen stellen dat dit wel de grootste EK-klassieker is die, die ooit is gemaakt. Nederland, oh nee... De muzikaal klopt het, textueel klopt het... Uh, André Hazes zelf klopt natuurlijk. Dus blijf ik lekker thuis. Met voor de Wat vindt u nou van het niveau van de gemiddelde voetbalhit? Nou, ik ben er niet echt kapot van. Eigenlijk allemaal hetzelfde. Qua tekst is het heel erg uh, maag. over, we worden kampioen en we zijn de beste, zouden we wat mij betreft muzikaal en tekstueel wel eens wat breder en wat origineler. We zijn er weer bij en dat is prima, we houden van het voetbal. Is het financieel interessant, de voetbalplaat? Ik denk het eerlijk gezegd niet, want met de verkoop van singles, er wordt niet zo heel veel geld mee verdiend eh, tegenwoordig. Bovendien het maken van zo'n plaat en een clip, dat kost het nodige. En je hebt maar een hele korte periode waarin je kunt profiteren van zo'n plaat. Het beste is de periode waarin we nu zitten, een week voor het EK. Iedereen is nog heel optimistisch. Maar als Nederland volgende week één of twee wedstrijden verliest... dan is die EK-hit natuurlijk ook meteen in de prullenbak. En heb je er maar één of twee weken profijt van kunnen hebben. En dat is veel te weinig om er echt geld mee te verdienen. Samen zijn we sterk, samen zijn we één. Froger is in zee gegaan met de ING, Wolter Kroes met de C1000. Uh, yeah. Haal je toeter uit de la, want we gaan naar het TK... met Mark van Bommel en Van der Vaart. Wesley Sneijder aan de bal, winnen we van Portugal. Is dat nu een sleutel tot succes? Nou, het heeft wel een paar grote voordelen. Kijk, die liedjes zijn nu te horen in commercials... Uh, dus de artiest hoeft niet meer het risico te nemen van een liedje uit te brengen... en dan maar hopen dat het een, een hit wordt. Uh, nee, dat risico is, uh, dat is weg, want het zit al in die commercials. En ja, het zijn uh, commercials die heel veel uitgezonden worden. En ik denk ook dat dat een beetje de, de, de toekomst is. En wat wordt de grootste hit dit jaar? Johan Derksen? Ik denk dat de grootste hit er nog niet is. Uh, nu het zo makkelijk is om heel snel in te spelen op de actualiteit... Dat je de komende weken tijdens het toernooi, als Nederland het goed doet. weet zeker dat er heel veel mensen zijn die klaar zitten in de studio. om meteen na het einde van de wedstrijd, als we die wedstrijd hebben gewonnen. om dan meteen een liedje te gaan opnemen. Wat dan binnen een dag op iTunes kan staan of op YouTube of waar dan ook. En een week later kan het bij wijze van spreken op nummer 1 staan in de top 40. Ik denk dat het die kant op gaat. Nou, misschien hebben we er plezier mee gedaan. Misschien ook wel niet. U moet dan bij Jeroen Schutheiser zijn. Het is vijf voor half negen. U luistert naar het NOS radio Journaal. De relatie tussen de Amerikanen en de Pakistanen... gaat over het algemeen al niet van een leie dakkie. Meestal gaat het over de Taliban, over drones en over terrorisme. Maar dit keer is het onderwerp beroemde Amerikaanse kindertelevisie... in de Pakistanse versie. Elmo is erbij, maar verder zijn alle karakters... van het Pakistanse Sesamstraat anders dan die wij kennen. Hoofdfiguur in Sim Sim Samara, zoals de kinderserie daar heet... is de zesjarige Rani, die van cricket en Pakistaanse muziek houdt. Het verhaal speelt zich af in een typisch Pakistaans plattelandsdorp... met alle beslommeringen en zorgen die daar leven. De Amerikanen subsidiëren de serie om kinderen meer vaardigheden bij te brengen, zoals lezen, schrijven en tellen. Het meisje dat Rani speelt vertelt dat ze haar leeftijdsgenootjes in de serie van alles leert. Ik voel mijn en because i'm telling them a lot of stuff and they're learning from Ze steken in Sesamstraat zelfs nog meer op dan op school, zegt Rani. They would learn a lot. They would get more educated than they go to school. Want, zo zegt de bedenker van SimSim Sim Samara, op school moeten meisjes zich inhouden. In schools and stuff generally you have uh, the girls take a step back. But maybe seeing Rani dat is really en als de Pakistanse meisjes nu thuis naar Rani kijken... en zien hoe sterk ze is en niet bang is om vragen te stellen... hoop ik dat ze daar een voorbeeld aan nemen. Maar het hoofd van het productiebedrijf had zo zijn eigen belangen. Waarschijnlijk heeft hij een groot deel van de 7 miljoen dollar... Amerikaans ontwikkelingsgeld die voor de serie bedoeld was... gebruikt om oude schulden af te lossen. Dat kwam aan het licht via een kliklijn. We did receive via die hotline uh, wat we geloven waren credible allegations van fraude en misbruik door de Rafi Pier Theater Workshop. Dus so we did launch een onderzoek in de allegations. We hebben ook de Theater Workshop een letter die het project agreement. De onderste steen moet nu boven. Er komt een onderzoek. En zolang dat loopt, houden de Amerikanen de 13 miljoen dollar vast die er nog op de plank lag. Of de Pakistaanse kinderen na etenstijd naar de avonturen van Rani en Sim Sim Samara kunnen blijven kijken, is onzeker. Voor de Katrien Straatman over Sim Sim Samara, Pakistanse versie van Sesamstraat.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 Wat dacht u van 0% bijtelling? Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4000 euro netto meer salaris over... door 0% bijtelling op de Prius Plug-in Hybrid. Kijk op Toyota.nl. Als ondernemer werkt u niet standaard van 9 tot 5. En zit u dus ook niet van 8 tot 10 ontspannen voor de televisie. Daarom krijgt u bij een driejarig basisabonnement van Ziggo Zakelijk... nu gratis interactieve televisie. Zodat u zelf kunt bepalen wanneer u uw favoriete programma kijkt.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 Stap in. Adlon Karlies. Radio 1. Het NOS-journaal. Tweede Kamer kritisch over asielplan Leers... en Venusovergang in Nederland nauwelijks te zien. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben Doral Meegens. Minister Leers heeft kritiek van de Tweede Kamer gekregen... voor zijn plan om bij asielverzoeken de lokale belangen meer mee te laten wegen. Bij zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid om voor uitgeprocedeerde asielzoekers een uitzondering op de regels te maken, wil je er meer naar kijken of iemand bijvoorbeeld werk heeft of de taal spreekt en ingeburgerd is. PVV en VVD zien niets in het plan. VVD-kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Het lijkt mij uh, merkwaardig uh, dat dit uh, gedragen zou worden door het hele kabinet. Dus vandaar dat ik aan de minister de vraag stel... is dit misschien een spiesje of is dit een visie van het hele kabinet? De linkse oppositie verwijt Leers juist dat zijn plan vaag is... en niets doet aan de vaak schrijnende situatie van asielzoekers. Straks over een minuut of tien in het Radio een uitgebreid verslag van gisteravond. De arrestatie van een man die werd gezocht in verband met een schietpartij... heeft gisteravond tot onrust geleid in het Haagse Laakkwartier. De arrestatie trok veel bekijks en toen ging het mis. Net op, net op, net op. Esther Toet van de politie Haaglanden vertelt wat er gebeurde. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Voor... Onze recherche gaat er wel uh, onderzoek naar doen. Wie, uh, wie, zijn de, wie, wie zijn de betrokkenen geweest en uh, wie heeft wat gedaan. En uh, daarom sluiten we ook uh, niet uit dat er alsnog aanhoudingen gaan plaatsvinden. Van de omstanders is niemand opgepakt. Maar de politie in Den Haag sluit niet uit dat dit alsnog gaat gebeuren. De Republikeinse gouverneur Walker van de Amerikaanse staat Wisconsin mag aanblijven. In een tussentijdse verkiezing die was uitgeschreven vanwege zijn omstreden beleid, versloeg hij zijn democratische tegenkandidaat kreeg veel kritiek vanwege een wet om de rechten van ambtenarenvakbonden voorst te beperken. Correspondent Jacqueline Ekman. Dit leidde tot uh, enorme demonstraties, woerende ambtenaren die zelfs het kapitool van Wisconsin bezetten. En om het tijd te keren zijn er op een gegeven moment uh, een aantal handtekeningen verzameld. Genoeg, eigenlijk als een soort referendum, om deze recall te houden. Het was de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een recall election werd gehouden. Het wordt voor Russen lastiger om te demonstreren nu het parlement heeft ingestemd met een omstreden wet tegen demonstraties. Daardoor worden de boetes voor het meedoen aan illegale demonstraties meer dan 100 keer zo hoog, omgerekend ruim 7000 euro. De organisatie van demonstraties staat nog hogere straffen te wachten. Die kunnen oplopen tot omgerekend 24.000 euro, zegt correspondent Kisha Hekster. En dus als die demonstranten anti-Poetin dan toch de straat op willen gaan... zonder vergunning van de politie... dan lopen ze nu het risico dat ze gewoon failliet gaan, letterlijk. Daarom waren er, was deze wet omstreden. waren er gisteren ook demonstraties... Tegen het verbod op die demonstratie bij het parlement, daar zijn ook weer mensen opgepakt. Die zullen dan nog die oude boete gaan betalen. Noorwegen dan, tijdens het proces tegen Anders Breivik, hebben een paar rechtsextremisten verklaard dat Noorwegen in oorlog is met de islam. Ze waren opgeroepen door de advocaten van Breivik, die met de verklaringen willen laten zien dat andere Nooren dezelfde denkbeelden hebben als Breivik. Advocaten hopen dat Breivik dankzij die verklaringen toerekeningsvatbaar wordt verklaard. In Canada zijn opnieuw lichaamsdelen opgedoken die per post waren verstuurd. Dit keer kwamen ze aan bij twee scholen in Vancouver, zegt de politie. De Vancouver Police en de BC Coroner's Service hebben called om te onderzoeken.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 We hadden maar één kans. Als het vanochtend niet lukte, dan moeten we 105 jaar wachten. Totdat de planeet Venus opnieuw voor de zon langstrekt. Maar het is in Nederland nauwelijks te zien geweest, die Venusovergang. Want het is bewolkt. Tegenvallen dus ook voor verslaggever Menno Remeijer op de vismarkt in Groningen. En Menno was niet de enige die teleurgesteld was. Ik heb hem nog wel een heel klein beetje zien bewegen oh, toch wel. voordat hij eruit ging. Ja, dat nog wel. Dus toen zijn we naar buiten gegaan in de hoop dat we hem buiten nog even oh, okay. live konden zien. Maar, het is, maar, maar, maar dus eigenlijk ook niet gezien. Nee, niet tot hij van het randje afviel. Nee, en de volgende keer, dat wordt dus over 105 jaar zoals gezegd in 2117. Dat was Nieuws Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en het regent in vrijwel het hele land. In de loop van de ochtend trekt de regen naar Duitsland weg en klaart het vanuit het zuidwesten op. Vanmiddag zijn er zonnige momenten, maar ook enkele buien. In het zuiden en oosten van het land is daarbij ook kans op onweer. Er waait een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind... en de maximumtemperatuur komt uit tussen 16 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Vanavond nemen de buien activiteit af en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur komt uit rond 11 graden. Morgen is er veel bewolking en af en toe valt er regen. In de middag en avond volgt nog meer regen. Desondanks ligt de temperatuur nog behoorlijk hoog. Het wordt gemiddeld 19 graden morgen. Ook na morgen blijft het wisselvallig met elke dag een behoorlijke neerslagkans. Alleen de zaterdag ziet er wat beter uit. De middagtemperatuur ligt met circa 18 graden, iets onder de normaal voor begin juni. ANWB verkeersinformatie met 150 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. Anders dan dat de dagelijkse files wat langer zijn door het regenachtige weer. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Hoeverlaak en Eendbrugge 7 kilometer. En op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en knooppunt Heide 9. Ook 9 kilometer op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echtelt en Wadernooien. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweert en Den Dolder staat daarom 4 kilometer. Hallo Oranje supporters.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op Roland Garros worden vandaag de resterende kwartfinales gespeeld. Favorieten Novak Djokovic en Roger Federer kwamen gisteren al verder... maar hadden daar wel uh, moeizame vijf setters voor nodig. Vandaag komt de rest in actie. Eerst maar even terug naar gisteren, Marcelle Mesker. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat waren twee adembenemende wedstrijden. Welke vond jij uh, eruit springen? Nou, uiteindelijk, het uh, uiteindelijk was het Djokovic Tsonga. Want um, ja, met uh, die 15.000 Fransen erbij was dat uh, inderdaad adembenemend. Ik heb uh, Tsonga, denk ik, zelden zo goed zien spelen. Zo constant goed op de eerste anderhalve set na. En uh, ik denk dat hij, uh, ja, gesteund uh, door de fans... Uh, Um, hier uh, boven zichzelf is uitgestegen. En ja, vier matchpoints kreeg. hij dus één puntje verwijderd van de halve finale in Parijs. En ja, uiteindelijk is het dan toch Djokovic die in vijf sets wint. Fantastisch. Ja, en Federer uh, had het natuurlijk ook lastig. Hè? Maar die, die, ja, uiteindelijk leek dat makkelijker. Ja, de eerste twee sets die waren voor Del Potro. Dat was uh, heel goed tennis. Omstandigheden uh, zijn de laatste dagen iets anders. De baan is wat trager, het weer is wat kouder. En dat is natuurlijk in het voordeel van ja, de Zuid-Amerikanen, de Spanjaarden... krijgen iets meer tijd. En dat was duidelijk te zien in die eerste twee sets. Del Potro uh, speelde uitstekend. En uh, ja, die kon de wedstrijd dicteren. Won de eerste set gemakkelijk. De tweede set ging gelijk op. Federer een beetje pech met het verlies van de tiebreak. Maar ja, toen stond hij wel twee sets tegen nul achter mm <laughs> Dat is toch de klasse van uh, Federer, dat hij uh, ja, zichzelf weet op te peppen... wat beter gaat serveren, in de wedstrijd komt. Gezegd moet worden dat Del Potro ook nog steeds met die knie een beetje zit. hoor. Die moest opnieuw getaped worden. En hij zei wel na afloop, ik had er geen last van. Maar ik denk toch dat uh, dat, dat meespeelt. Zeker in zo'n lange best-of-five wedstrijden. Uh, dus uh, ja, Federer, net als Djokovic ook door het oog van de naald. Ja, nou, prachtige wedstrijden waren het. Verwacht jij dat vandaag weer, Nadal en Murray? Uh, krijgen zij het net zo moeilijk, denk ik, als hun twee collega's gisteren? Um, nou, Nadal denk ik niet. Ik, uh, ik ben onder een indruk van het uh, spel van Nadal. Die is hier echt op jacht naar zijn uh, zevende titel. Dat zou een uh, all-time ja, record zijn. Um, hij heeft nog nauwelijks games verloren. Laat staan een set. Hij speelt nu tegen landgenoot Almagro... van wie hij zeven keer heeft gewonnen. Nog nooit heeft verloren. Dus ja, hij is wel de gedoodverfde favoriet voor die wedstrijd. En eigenlijk voor het toernooi. Ferrer tegen Murray... Dat wordt een ander verhaal. Murray, natuurlijk hier als nummer vier. Uh, staat vijf hier voor in onderlinge ontmoetingen. Maar of dit gaat redden tegen de goedspelende Spanjaard, weet ik niet. Van die negen ontmoetingen hebben ze drie keer op Greffel gespeeld. En die drie keer die gingen juist uh, redelijk gemakkelijk naar Ferrer. die uh, het snelst heeft gespeeld van, uh, samen met Nadal van alle uh, deelnemers hier geen set verloren erg ja, sterk En Murray die blijft toch af en toe, als hij pijn heeft in zijn rug... naar die ruggrijpen na een lange rally, um, nog niet heel overtuigend hier. En Greville is ook niet zijn ondergrond. Dus uh, ik denk uh, dat Murray het heel lastig gaat krijgen. Dan nog even naar de vrouwen. Twee speelsters uit de top vier vandaag in actie. Petra Kvitova en Maria Sharapova. En niet tegen elkaar, dus ze zouden ook allebei zo nog maar eens in de finale kunnen komen. Uh, nee, want ze zitten in oh, dezelfde helft. Ja, ja. Ja, ja, Dit is toch wel de, de sterkste helft, de onderste helft uit het schema. Uh, bovenin heb je Stoser tegen Arani. Die hebben alle twee gisteren de halve finales bereikt... Um, Sharapova speelt vandaag tegen Kanepi, de winnares tegen Rus. Ja, en uh, Kvitova die speelt uh, tegen een uh, speels uit Kazachstan... oorspronkelijk Russische, Swedova. Dus dat is ook een verrassing. Maar het zou heel goed kunnen dat Sharapova-Kvitova een halve finale wordt. Ja. Want zij zijn wel de nummers twee en vier van de plaatsingslijst. Goed, Marcella Mesker uh, over Roland Garros. Hartelijk dank. Dan naar demissionair minister Leers van Asielzaken... die oogste gisteravond een storm van kritiek in de Tweede Kamer. Hij verdedigde daar zijn plan om ruimer gebruik te maken... van de mogelijkheid om de zogeheten schrijnende gevallen... een verblijfsvergunning toe te kennen. De verslaggever Michiel Breedveld was erbij. Minister Leers van Asielzaken wil het lokaal belang meewegen... bij het toepassen van zijn bevoegdheid... een asielzoeker een verblijfsvergunning te geven... In schrijnende gevallen kan de minister gebruik maken van zijn wat heet discretionaire bevoegdheid. Hij wil daarin nu ook kunnen meewegen in hoeverre iemand is geïntegreerd in de samenleving en in hoeverre iemand daaraan bijdraagt. De PVV noemt het een beloning op het stapelen van procedures en vreest een vloed aan nieuwe aanvragen. Maar ook de VVD is hooglijk verbaasd over dit voorstel.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 Sharon Dijksma van de PvdA. Want wie de brief van hedenmiddag op zich laat inwerken... moet in de omhaal van woorden met een loep op zoek naar die versoepeling. Ik heb het grote gebaar in elk geval niet kunnen vinden. Maar Leers meent dat hij juist precies goed zit met zijn voorstel. Juist door die felle kritiek van links en rechts in de Kamer. En ik denk dat ik precies om die reden het goede midden heb gevonden een afweging heb kunnen maken. Ja, als uw kamer aan links en aan rechts precies zeg maar, eh, ontevreden is... denk ik dat ik een goed element heb, een goed instrument heb... Waarin ik met zorgvuldigheid, eh, waaraan ik met zorgvuldigheid heb gewerkt. Hij zegt nu rechten doen aan de gevoelens van onrecht in de samenleving. Indien er toch besloten wordt om de vreemdeling die men kent uit te zetten... terwijl die ook gewaardeerd vrijwilliger is... of lid van de sportvereniging of een klasgenoot... En dan leidt dat tot onbegrip. Ik herken dat gevoel van onbegrip waarvan mensen zeggen... ja, hoe kan dat nou? We hebben hier te maken met iemand die kennelijk niet voldoet aan de regels... maar hij is zo ingebeurd. Dan kan er sprake zijn van een schrijnende situatie. En door factoren als werk, opleiding, taalbeheersing en sociale contacten mee te wegen meent Leers tot een betere beoordeling te kunnen komen. Ik heb op een eerlijke manier geprobeerd... dat onbegrip van die samenleving te vertalen... in een element wat ik mee ga wegen. En dan moet het ook zijn effect krijgen. Minister Leers legt uit dat het geen groot gebaar is. Hij heeft de afgelopen anderhalf jaar... 231 zaken ter beoordeling voorgelegd gekregen... waarvan hij in 50 gevallen verblijfsvergunningen heeft toegekend. Net zoveel als andere ministers dus. Het inwilligingspercentage in mijn periode, is net zo groot geweest als in de periode daarvoor. En ik hecht eraan om dat te zeggen, omdat ook weer beelden spreken... van hier staat de minister die wel even op basis van het regeerakkoord... zoals het er is, stringent beleid gaat voeren... en minder mensen uiteindelijk via dit instrument... aan beleidsvergunning zal helpen. Maar voorlopig verandert er helemaal niets. Minister Leers gaat zijn plannen uitwerken... en komt pas na de zomer met voorstellen... En daarmee blijkt het hele debat een debat voor de bühne te zijn. Want de uitwerking komt dus pas na de verkiezingen. Fransen worden het er maar niet over eens wat er moet gebeuren met de stranden waar 68 jaar geleden D-Day plaatsvond, de invasie. Hoort u zo meer over, eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Het drukste moment van de spits lijkt alweer achter ons, er staat nu een dikke 100 kilometer file, maar er is wel zojuist een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp staat 4 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht, er is ook een motorrijder bij betrokken en een ongeluk op de A28 Utrecht Amersfoort tussen Knoopend Rijn en den Dolder, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 68 jaar geleden, precies tijdens deze uren in de ochtend... begon in het Franse Normandië de invasie van de geallieerden, Die day nu de laatste veteranen langzaam maar zeker uitsterven... en het herdenken zal veranderen... reist de vraag wat moet er met de 80 kilometer lange stranden gebeuren. Voor de kust van Aromage bijvoorbeeld... is het plan gelanceerd om een windmolenpark te bouwen. Een plan dat niet door iedereen met open armen ontvangen is. Imaginons une armada, la plus grande armada de tijd. Stelt u zich voor de grootste armada in de geschiedenis? 13.000 50 mannen mensen hebben de 6 juin 1944. 50.000 man in meer dan 13.000 vaartuigen kwamen hier aan land. De combats, met name Omaha en op andere sites. Bloedige gevechten op de stranden, met name op Omaha Beach. Dat heeft de face la face du veranderd. Een strijd die het aangezicht van de wereld voorgoed veranderd heeft. De woorden van Gérard Le voorzitter van de stichting die zich inzet voor het behoud van de bevrijdingskust. En die zich grote zorgen maakt. munition, colonel. Vous êtes de la 82e, 101e. de e Op een groot scherm in saint marie église wordt de film De langste dag gedraaid, nagesynchroniseerd in het Frans. Vier nog levende Amerikaanse veteranen zijn in Normandië en worden door de burgemeester ontvangen. Het eerste wat ze zeggen. Sorry dat we geen Frans spreken. We apologize we can't talk French but we are able to understand English. But our English is bad but we are able to understand. De negentigers worden binnengehaald als rocksterren. Iedereen wil ze nog één keer de hand schudden, een handtekening vragen of ze simpelweg bedanken. Zelf blijven ze er nuchter onder. Well, I want to see what like when <laughs> And what does it look like? Beautiful. And yes. beautiful. On okay, peut vous présenter également les deux veteran rangers donc il s'agit de Raymond Talafsol. <clears throat> Le nu weet dat de veteranen nu nog het respect krijgen dat ze verdienen. Maar wat blijft er over van dit gebied als de laatsten en niet meer zullen zijn? Voor de kust van Normandie liggen nog altijd de restanten van de kunstmatige haven die de geallieerden destijds hebben aangelegd. Cruciaal voor de overwinning. Il heeft een rol rôle tout à fait déterminant dans la réussite des opérations alliées. Des milliers, des milliers de véhicules sont passés par là, mais également milliers, des milliers d'hommes. Duizenden geallieerden zijn via de kunstmatige haven van Aromanche aan gekomen. Bijna 70 jaar na dato liggen de caissons nog altijd voor de kust. Maar in Frankrijk zijn andere plannen geboren. Voor de stranden Juno en Omaha verrijst wellicht over een paar jaar een windmolenpark in zee. Er lopen rechtszaken en lukkig nu wil er hangende de procedure eigenlijk niets over zeggen. Hij legt het interview zelfs even stil. No, no, on hadden bien convenu que dat we de... 68 jaar na dato ligt deze nieuwe kwestie zeer gevoelig. Omdat het omvangrijke windproject werkgelegenheid oplevert en schonere energie. Maar Le nu is resoluut. Laat de bevrijdingskust intact. Ce que l'on peut dire, c'est que. Een lieu de mémoire doit rester ce qu'il est. C'est-à-dire, un lieu de mémoire. Je pense que c'est cela que l'on attend. Rien de plus. Il faut changer rien. Je pense qu'il est important, effectivement, que les plage du embarquement reste intact. Nu zij er nog zijn, kunnen we het ook aan de veteranen zelf vragen. Wat willen zij dat er gebeurt? De meningen zijn verdeeld. Forget such a thing! Leave it. education and leave it as it is. Laat het intact om van te leren, zegt deze veteraan. Maar niet allemaal denken zij er zo over. We hebben gevochten voor de vrijheid van de Fransen. En dat betekent ook de vrijheid om zelf te bepalen wat ze met de D-Day-stranden willen gaan doen. Well, uh, you know, so nice Vanaf de kust bij Normandië een berg van onze correspondent Linker. Het was in het plaatsje Gouderak een hardnekkige kwestie. Jarenlang vochten wijkbewoners voor sanering van de bodem, want er zat gif. Het bleek uiteindelijk een knokpartij van 30 jaar te worden. Marino Remmers, hoe is het nu in Gouderak? Ik sta hier, moet ik zeggen, Marcel, een beetje met gemengde gevoelens, en dat komt door Gert Bouter, oud veerbaas. Ik ben vanmorgen begonnen met uw schoonzoon, hè? Ik heb het gehoord dat u vanmorgen al ja. heel vroeg op de pond was. Hoe was het toen op de pont? Op een gegeven moment zag je allemaal vis. Doe vis. Nou, toen ik hier uh, in, in 1968 uh, bij mijn oom begon uh, te varen... en op een bepaalde morgen uh, uh, anderhalve meter uit de, uit de kant van de, van de rivier... Uh, een, een, uh, allemaal dode vis. En niet zomaar uh, een poosje, een hele vloed. Die duurt ongeveer drie uur lang. Eén spoor dode vis. Dat is tot, uh, doorgegaan tot Katwijk toe. En dan weet je, het zit fout. Nou... Op dat moment wisten wij nog niet wat er aan de hand was. Je denkt aan, aan, aan, aan een biologisch iets, je hebt er helemaal geen verstand van. wisten ook niet op dat moment dat ze met het storten bezig waren... van uiterst giftig afval. Maar na onderzoek blijkt dus dat er een bepaalde bak... niet op het stort terechtgekomen is, maar in het water. Wat is die vissterf, heeft Vroanda? En, en dan begint er een lang verhaal. Een verhaal van, ja, ik heb hier papieren, want er is een boek gemaakt... en dat wordt vandaag, krijgt iedereen in de wijk krijgt dat boek... Uh, gemeente Goudrak, daar gaat het al over. We hebben het vanmorgen ook in een fragment laten horen... over wasgoed aan de waslijn, waar de gaten invallen. Ja, dat kwam doordat de poeder van dat giftige stof... Dat ademde jullie in? De lucht, dat, kwam, nou, dat ademde je ook in, maar dat kwam tegen dat wasgoed. Uh, de, wasgoed de, de gaten vielen erin. De mensen kregen wel wat, wat gebeurt er nu. Ja. En men ging aan de bel trekken. En de transporteur die, uh, kwam even kijken en die zei... mevrouw, uh, ja, dat is zonde, hoeveel geld krijgt u van me? En dat werd keurig vergoed en er werd weer uh, bagger overheen gegooid. En uh, klaar was het feest weer. Het wordt een heel lang verhaal. Een verhaal net als in Lekkerkerk. Er wordt gegraven, er blijkt dat er waterleidingen zijn weggevreten. Dan moet iedereen binnen een maand uh, de wijk uit. En dan komen we bij deze foto. Daar staat u ook op. Koningin Beatrix, het is 1985. Veel jongere Gert Bouter naast de koningin. En die gaat u vandaag weer ontmoeten. Het zal dertig jaar duren. En al die tijd heeft u als Belangenclub gevochten tegen de overheid. En vanochtend stond u op. En wat dacht u toen? Nou, eigenlijk uh, voor het eerst dacht ik. Uh, we hebben het gered. Als BBG hebben wij het gered. Halve uh, jaren negentig dacht u, ik. gooit het beltje de benneer. Het heeft geen zin. De overheid wil niet. Precies. Het was, het wat was, was het? halstarigheid? Uh, nou, halstarrigheid, onkunde, geldgebrek. Uh, men zag natuurlijk al de bui groeien. Het uh, gaat uh, heel veel geld kosten. Ja. Uh, maar op dat moment kwam de provincie toch weer in actie. En zei, ho, ho, ho jullie moeten niet opheffen. We gaan weer beginnen. Ja. En dat was weer uh, de weg u, naar 2000. De wijk werd gesloopt. Er kwam een betonnen plaat overheen. En dan zou het dus tot 19, nee, 2009 gaan duren voordat er uiteindelijk toch gebouwd werd. En al die tijd hebt u hier gewoond, in de put, zoals we het hier noemen. U hebt er zicht op gehad. Hoe vindt u het nu geworden? Ja, ik ben heel trots. Ik ben heel trots op, op, op de nieuwe wijk. Het neemt niet weg dat de, de trots ook plaatsmaakt voor, voor de emoties en het verdriet wat ik ik merk mee. dat u, ja, want ik, sinds ik hier binnen ben, merk ik dat u ook. Het is een stuk van uw leven geworden. Ja, 30 jaar is niet niks. En, en als ik van tevoren had dat, dat er 30 jaar zou zijn, dan was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. U, u maar, kunt er eigenlijk bijna de tranen van in uw ogen kijken. Want ik merkte ook dat het u iets doet. Ja, dat, dat hoor ik vaak van mensen. Het, het, het is een stukje bevlogenheid. En ik heb steeds de vraag ook, uh, van mensen gehad van wa waarom doe je dit? U gaat straks de koningin ontmoeten. U gaat er weer spreken. Vol trots. Ik wou maar zeggen, u weet ook wie de aandelen Shell heeft, hè? Ik, uh, ik, ben, ik, ja, ik ben trots dat de, dat de koningin weer komt natuurlijk. Daar ben ik heel blij mee. Uh, ik ga ze daar, als ik de kans krijg, ook voor bedanken. En ik weet dat zij de emoties en het verdriet van Goudelijk ook kent. De vlaggen hangen uit op de dijk. Straks, rond twee uur, komt de koning in. Het is de schoonste plek van Nederland, zeggen ze nu. Maar wat hebben ze ervoor gevochten hier? nog dat dat verslag vanuit Gouderak vanochtend. Ze is een sensatie in ondergronds Iran. De israëlisch iraanse zangeres Rita Jahan Forous. Kort geleden bracht ze een cd uit met nostalgische Persische liedjes. Overgroot met een opzwepend Mediterraans ritme. Mogelijk kan deze nieuwe vredesambassadeur een brug slaan... tussen Israëliërs en Iraniërs. Het lied Shadomat, ofwel de koning van de nacht, staat bol van symbolen die geen uitleg behoeven voor Iraniërs. Mijn hart is gevangen in de krullen en de golven van je haar, zingt de Israëlische Rita. Vijftig jaar geleden werd ze in Teheran geboren, maar daarna verhuisde ze naar Israël. Kam je haar niet, want dan raakt mijn hart gewond. De vrouw in haar lied is radeloos van liefde en vraagt de man uiteindelijk de knopen in zijn haar voorzichtig los te maken. Want alleen dan kan haar gevoel worden beantwoord en is haar probleem opgelost. De Iraniërs smullen van deze beeldspraak die al decennia lang de liefdesverklaringen tussen mannen en vrouwen, die eigenlijk verboden zijn in Iran, moeten verbloemen. En dus wordt haar laatste album All My Joys als illegale cd grif verkocht in de achterafstraatjes en op de bazaars in Teheran. Maar ook in Israël is Rita inmiddels een sensatie. Onverwacht is er een soort pact ontstaan tussen haar fans uit beide landen. Iraanse fans bombarderen haar inmiddels met verzoeken of ze alsjeblieft komt optreden in Teheran. In een interview op de Israëlische televisie grapte Rita dat ze graag een duet zou willen zingen met Ahmadinejad om een milder te stemmen. De Iraanse geestelijke waren not amused en brandmerkte haar als een Israëlische geheimagenten die met haar verderfelijke muziek op slinkse wijze bezit probeert te nemen van de gedachten en harten van de Iraanse fans. Imagine Rita heeft maar één doel, zegt ze. Ik hoop dat het Iraniërs en Israëliërs ooit lukt om zij aan zij te dansen en te zingen. Ze refereert graag aan John Lennon, die met zijn lied Imagine de wereldvrede probeerde te stimuleren. Rita probeert het op haar manier met Shah Domaat. Ze moesten onderduiken... Er kwam door rijden ss me halen. ...werden verraden... Ja, waarschijnlijk mijn zwagen. ...en opgesloten. Negen man en één grote stronton. Duizenden jonge Nederlanders die niet wilden vechten in Indonesië. De Indië-weigeraars. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland. In mijn hele leven verwoest. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u omdat u te maken heeft met vele regels over arbeidsvoorwaarden. En vragen hierover van medewerkers. Zeg, die uh, vitaliteitsregeling, hoe werkt dat precies? En kunnen al mijn mensen daaraan meedoen? Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea het gratis handboek Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Hiermee heeft u direct alle kennis bij de hand. Oh, wilt u mij dit boek toesturen? Absoluut. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. De tiende editie van Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Nu ook beschikbaar als e-boek voor ondernemers zoals u.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 zomer kan nu al niet per stuk. Tenminste, als u overstapt naar Oxio. Want dan krijgt u de nieuwe iPad gratis en kunt u lekker de hele zomer surfen. Stap nu over. Bel 0800 1401 of ga naar Oxio.nl Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. Dit is Radio 1.